Middernacht het begin van dinsdag 11 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De plotselinge vloedgolf die vandaag de Australische deelstaat Queensland trof... heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Er worden nog 72 mensen vermist. De meeste doden vielen in de stad Toowoomba. Het hoge water trof de stad onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Volgens autoriteiten stroomt het water nu oostwaarts door de omgeving van de stad. Waarschijnlijk zal ook Brisbane mee te maken krijgen. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval die Queensland al wekenlang teistert. In Ede heeft een grote brand gewoed in een flatgebouw. Bewoners van 16 woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Hun woningen zijn beschadigd door rook en bluswater. De brand in Ede begon om 9 uur. Twee verdiepingen van de flat werden ontruimd. Tegen uur had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil met die maatregelen eind maken aan de al drie weken durende demonstraties tegen jeugdwerkloosheid en corruptie bij de overheid. Bij de betogingen vielen afgelopen weekend zeker veertien doden. In de Verenigde Staten is de vooraanstaande republikeinse oud-politicus Tom Lee veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. lay is schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegelden... Hij zat 22 jaar in het huis van afgevaardigden... en was enkele jaren de leider van de republikeinse fractie. De Lee heeft voor bijna 200.000 dollar van bedrijven doorgesluist... naar republikeinse kandidaten voor een verkiezing in Texas in 2002... Het RIVM komt morgen met een advies over de gezondheidsrisico's... na de brand bij Chemiepack in Moerdijk. Het advies werd vandaag al verwacht, maar het RIVM heeft meer tijd nodig... om de onderzoeksgegevens te bestuderen. Het RIVM bekijkt onder meer de gevaren van neergedaalde roetdeeltjes in Moerdijk. Het weer vannacht eerst helder, het is rond nul en er is kans op verraderlijke gladheid. Tegen de ochtend bewolkt en vanuit het westen lichte regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 en Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen van den Berg. Goedenacht allemaal. We hebben de knop hier in Casa Luna naar het standje gastvrij gedraaid. Want op bezoek is de directeur van koninklijke Horeca Nederland, Lodewijk van der Grinten. Zo heet hij. Welkom. Dank. Ik moet natuurlijk als een goed gast hier nu vragen: rood of wit? Eh, uh, rood. rood. Rood, hè? Ja. Nou, we hebben al een klein beetje voorbereiding getroffen. Ik, dacht, ja, ik, gokte, ik gokte ook inderdaad rood, dus dat... Is natuurlijk... Nou, kijk, ik doe dat niet dagelijks. Ah! Ja, kijk, uh, ja het, is een, het is een vak. Op. Nou, dat is het zeker. <laughs> <laughs> ja. Ik geloof niet dat nee, ik hiermee gescoord had in een nou. gemiddeld restaurant. Ik zal u een beetje bijschenken zo. Geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dat hebben we dan in ieder geval al geregeld. Eh... Um, ja, u hebt het misschien wel meegekregen, maar de afgelopen dag is in Amsterdam de horecavakbeurs Horecava geopend. En nu van de Grinten komt daar linea recta vandaan. Tenminste, dat hoop ik, linea recta, want ik heb altijd begrepen dat daar heel veel gedronken wordt. Nee, uh, ja, uh, dat valt reuze mee. Uh, uh, vroeger was dat nog wel eens het geval, tegenwoordig niet meer. Maar ik kom nu eigenlijk uit uh, de drijvende, drijvende uh, boot uh, Sea Palace. Daar zaten we met... 500 ondernemers, waaronder ook uh, Chinese ondernemers. En daar hebben we heerlijk gegeten... Uh, na afloop van de eerste dag op de horecaver. Ja, Maar dat linea recta, dat lukte nog, dus nog aardig. Nee, nee, nee, nee geen punt. Geen punt. Nee, punt. Um, Heeft u eigenlijk nog bijzondere dingen daarmee gemaakt vandaag? Nog iets bijzonders gedronken, gegeten? Nou, het was uh, de eerste dag. En, en uh, laat ik zeggen, zoals ik die dan doormaak... Uh, als directeur van Koninklijke Nederland... Daar zitten nogal wat uh, plichtsplegingen in. Dus we hebben de officiële opening en uh, uh, er is nogal wat media geïnteresseerd. Dat maakt dat ik eigenlijk een beetje uh, een gedwongen agenda heb. Dus ik heb nog ineens de hele beurs gezien, als ik heel eerlijk ben. Maar uh, het is ook wel heel erg leuk. Heel veel ondernemers, we praten over bijna 14.000 bezoekers vandaag... Heel veel ondernemers die elkaar daar ontmoeten. Hele, hele ja. bijzondere sfeer. Maar u hebt nog geen tijd gehad dus om al die stands bij langs te gaan... en te kijken wat nou nee, de echte trends nee. zijn voor dit jaar? Uh, uh, nou, ik weet natuurlijk wel een beetje wat er aan de hand is... maar ik heb nog niet alle hallen... Uh, uh, want, want uh, de horeca is een grote beurs... Ik heb nog niet alle halve nee. bekeken. Maar wat, wat noemen ze eens wat van die trends? Wat zijn nou noemen we de top drie voor het komend jaar? Waar moeten hmm. we rekening mee houden? Nou, wat natuurlijk uh, uh, op het ogenblik wel aan de hand is... Uh, en dat speelt al enige jaren... maar dan moet ik eigenlijk misschien iets meer uitleggen... over de horeca waar we op het ogenblik staan. Maar wat je ook in de horeca ziet is... Uh, uh, terug naar de basis, terug naar de natuur. Uh, uh, uh, we zijn door alle techniek best een beetje ver weggeraakt. Uh, uh, je merkt een beetje uh, dat uh, er op een andere manier naar vlees gekeken wordt. Misschien dat er ook wel wat, uh, de komende tijd wat minder naar vlees gekeken wordt. Meer naar groenten. Uh, dus je ziet uh, in deze tijd van uh, verduurzaming, verduurzaming van voedsel ook... Um, uh, gezonde voeding. Uh, uh, obesitas is natuurlijk uh, dat zijn allemaal onderwerpen die ons ook raken en waar de horeca uh, uh, en de koks een, uh, een, uh, een mening over moeten hebben, een standpunt over moeten hebben. Maar buurman zei dus... vroeger altijd: een goede kok is een vette kok, maar dat is tegenwoordig al lang niet meer zo. Um, nou, ik zal daar geen. Ik ken ze in alle soorten en maten. Ja, ik bedoel, ze... niet vet van omvang, maar dat hij vet kookt, zeg maar. Nou, um, nee, ja, maar je ziet absoluut trends daarin. Ja. Je ziet absoluut trends daarin. Ja. Maar laten we zeggen, duurzaamheid in, in de keuken, ook in de horeca... dat is iets voor het komend jaar zeker. Wat, wat doorgaat. Zeker, ze? ja. zeker, dat zet verder door. Ja, dat is zeker. We gaan het straks met u hebben over hoe de Nederlandse horeca erbij staat... Uh, aan het begin van het nieuwjaar dus, 2011. Ja. Uh, over gasvrijheid gaat het en ook over sociale media en innovatie in de horeca. Want ook daarover wordt gesproken. Uh, er staat hier trouwens een heel oud antwoordapparaat over innovatie gesproken. Uh, dat is nog ergens uit de jaren 80, Daar hebben we opgeduikeld. Daar heeft mijn collega Klaas een boodschap voor ons achtergelaten. Even luisteren wat hij zegt. Ja. Er is één nieuw bericht. Jurgen, ik ben heel benieuwd of jouw gast Lodewijk van der Ginte zich zijn eerste biertje nog kan herinneren. Mijn eerste biertje dronk ik in Groningen in Commerzel. Een heel klein plaatsje. Het was uit een flesje, dat weet ik nog goed. En ik moest er uh, heel erg aan wennen. Dat is inmiddels wel gelukt trouwens. Maar toen vond ik het nog niet zo heel erg lekker. Ik ben dus benieuwd hoe dat bij, uh, bij Lodewijk zit. En eigenlijk ook bij jou, Jurgen. Wanneer dronk jij je eerste biertje en hoe was dat? Ik wens jullie een hele goede nacht. Maak er een mooi gesprek van. Eerste biertje. Ja, en dat doe ik echt mijn best om te denken wanneer dat was. Dat moet in Apeldoorn geweest zijn. En uh, hoe oud was hij? Uh, ik moet echt gokken. Ik, ik, ik heb geen helder. Dat kan goed en het slecht doen, Sam. Ik heb geen helder moment dat ik terug kan uh, brengen. Maar uh, nee, ik was geen lievertje. Dus. Uh, dat kan best uh, in die tijd geweest zijn, uh, 12 of zo in die ja. tijd. Iets in die Gewoon geest. Om eens even te proberen. Hoe dat Ergens, smaakt. Uh, ja, dat denk ik. Ja. Dat denk ik als, ja. ik, als ik als ik moet gokken. Maar ik ben, ik, dat, dat is ook, ik ben geen echte bierliefhebber. Ik heb nooit veel. Uh, ja, in mijn studententijd natuurlijk wel wat bier gedronken. Maar uh, ik, uh, ik drink uh, veel meer wijn. Ja. Ja. Nou, hij vroeg het ook aan mij. Ik kan er net ook kort over zijn. Want ik ben ook geen bierdrinker. En ik heb het inderdaad vroeger ook wel eens geprobeerd. Maar ik vond het. Ik, bitter vind ik geen prettige smaak of zoiets. Nee, Dat is het. Bier nee. is bitter, bier is best. Ja. Bier is beter dan de rest. Ik weet het wel, maar uh, ik drink het ook niet veel. Um, u bent eigenlijk niet echt een, een horeca man in hart en nieren, die bij wijze van spreken onder de tapkast is geboren. Hè? Nee, nee, helemaal niet. Um, sterker nog, als ik heel, heel uh, eerlijk erover ben, ik ben ooit naar de hotelschool gegaan. Eerlijk me, uh, gezegd, met het idee van. Uh, Um, dat ik dacht, ja, wat zou ik nou in godsnaam gaan doen? Dus uh, nee, ik ging naar de hotelschool omdat ik het een leuke opleiding vond. Uh, ik, ik kom uit, zoals ze dat vroeger noemden, een officiersnest. Ik heb ook weer twee broers die officier waren. In het leger? Um, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in het leger. En uh, nee, ik kom niet uit een, uh, uit een, uh, uit een horecanest. Nee, en dat was ook nee. niet, zeg maar, toen, toen u uh, ging voor deze functie... Iets, iets bij de, dat wat, wat bij de, in de vacature stond, bij wijze van spreken? Nee, maar toen. Ik heb wel altijd er een beetje tegen aangeschurkt, om het zo te zeggen. Ja. Uh, min of meer. Uh, en hiervoor was ik uh, een aantal jaren directeur van de Hotel ja. dus het Hotel schummers Maastricht. Dus het is geen. Uh, geen gebied waar ik nooit in heb gewerkt. Maar. Ik heb zelfs ook als student uh, uh, uh, langdurig echt in kroegen gestaan. En ik, ik bedoel, <laughs> ik, ik zou jokken als ik niet uh, wist hoe je bier moest stappen en zo. Maar dat is geen probleem, hoor. Twee vingers, hè, toch? Ja, dat absoluut. Dat, absoluut. Dat, dat verandert nooit. Ja. Even terug naar eerder vandaag. Hè. De ja. opening van de horecava. Daar zijn uh, allerlei cijfers ook bekendgemaakt... Ook ja. over de, de omzet van de totale horeca in 2010. Ruim 12 miljard euro. En dan denk je, nou, dat is aardig, maar... Als je de cijfers van vorig jaar erbij haalt, dan betekent dat die 12 miljard... dat is 190 miljoen euro minder dus dan in 2009. Ja, maar we zijn, we zijn over de afgelopen jaren echt bijna een miljard kwijtgeraakt aan uh, omzet. Uh, Hoe kan dat? De crisis, nou, er is niemand ontgaan dat we natuurlijk een aantal jaren achter elkaar een forse crisis hebben. En, en buiten alle precieze staatjes en, en getallen en procenten... We hebben drie jaar achter elkaar uh, fors aan uh, omzet ingeleverd. Dat heeft alles te maken met de crisis. Mensen bezuinigen als eerste op de horeca uh, om eruit ja, te gaan. Ja, wij we zijn afhankelijk van de vrij besteedbare euro, om het zo maar te zeggen. Um, um, dat betekent dat ook bij uh, het einde van een crisis... Hè, we zijn natuurlijk uh, feitelijk al lang uh, weer... Uh, is er een lichte groei, economische groei... maar dan zijn wij heel laat weer aan de beurt dat het in de horeca weer oppakt. Want dan, als mensen dan echt weer die euro's vrij hebben om uit te geven... Ja. dan pas komen ze ja. weer terug in de cafés. En, en als er dan zo'n uh, periode als zoals we nu gehad hebben van uh, veel sparen... onzekerheid, consumentenvertrouwen wat laag is... Uh, let wel, 9 uh, uh, uh, van de 10 uh, Nederlanders heeft nog niks gemerkt aan het eind van de maand... dat hij minder geld te besteden had de afgelopen jaren. Dat heeft wel heel veel financiering gekost, bijna 100 miljoen per dag voor de overheid. Maar er komt nu een moment dat we toch wat minder geld aan het eind van de maand gaan voeden. De lasten gaan omhoog. Dus die crisis gaat in de horeca nog wel even door. Nou, ik ben licht optimistisch, maar ik heb wel echt... Vandaag was het belangrijkste woord waakzaamheid. Willen ondernemers de komende jaren in de horeca toch goed overleven, zullen ze waakzaam moeten zijn. We, hebben, we zijn nog steeds niet uit de gevarenzone. Als je alle berichten beluistert, eh, Portugal, eh, Spanje... Eh, eh, landen waar we toch echt nog risico's hebben. En als, die, als, als in die eurozone natuurlijk toch nog een hoop ellende optreedt... Hè, want we zijn er nog niet uit, ja, dan zijn we zomaar weer een, een, een tijd verder. Je hoort mensen ook vaak zeggen, de horeca is veel te duur. Ja, de, de horeca is, um, um, is, is niet te duur... Ja, nou, laat ik daar toch een paar dingen op zeggen. Als je uit wil gaan of als je wil eten... is er voor elke beurs... Is, uh, kan je uit. Je kan uh, uit eten, je kan lunchen, dineren... onder een tientje. Ja. Dus voor iedereen uh, is er uh, een mogelijkheid om buiten de deur ja, te uit, eten. Uit de cijfers blijkt dat de snackbars doen dat heel goed. bijvoorbeeld. Ja, ja, dat zie je ook. Hè. Dat is ook logisch. Hè. De, de, het, is, het is duidelijk dat ook in, in, in de crisistijd... het uit eten gaan is natuurlijk toch een luxe. Uh, ja, dat, dat krijgt er van langs. En, en daar maken andere partijen weer uh, gebruik maar, van. Maar maak een verhaal af. Want u zegt van iedereen kan in principe uit eten. Nou ja, laat zich ik... voor zijn beurs uit eten gaan. Ja, dat is één. Als we het vergelijken, dat die vergelijk wordt ook nog wel eens gemaakt met het buitenland. Dan zeggen ze nog wel eens, nou het is in Nederland relatief duur. Ja, maar dat komt ook dat we in Nederland natuurlijk een, een, een relatief duur land hebben... met dure grond, uh, uh, duur transport, uh, uh, dure ingrediënten. Werknemers? Uh, werknemers, niet op de laatste plaats. Uh, uh, uh, lokale lasten. En wat nou het lastige is van de afgelopen drie jaar... is dat uh, de omzet in de horeca enorm is gekrompen. En als je omzet snel krimpt, en dat is er ook gebeurd... je kosten blijven omhoog gaan... Um, uh, en de inflatie is laag... dan zie je, en dat is ook in de horeca gebeurd... dat de prijzen wat sneller gestegen zijn dan de inflatie. En dan krijg je al heel gauw het idee dat het heel erg duur is. Maar het is relatief ook wat duurder geworden. Desalniettemin niet te veel somberen, uh, uh, uitgaan en horeca... dat heeft ook met cultuur te maken. Hè? We geven enorm veel geld uit aan, uh, aan flatscreens, aan iPhones. Aan, uh, we zijn bijna op een punt beland dat we denken... dat er in elk huis wel drie flatscreens uh, kunnen hangen. En dan zitten we toch een keer te zeuren... als we gewoon eens echt gezellig met elkaar een hap gaan eten. Dus ik vind wel dat we dat moeten nou. nuanceren. Maar goed, u hebt wel de pet op van de baas van Horeca Nederland. Dus ik snap u vindt ook... het toch niet erg dat ik dat zeg dan, <lacht> nee. hè? Maar ik zeg dat er even bij, ter relativering. U, u hebt ook nog gezegd: van, uh, uh, de, Kijk, want er is, er is natuurlijk ook heel veel aanbod. Hè? Dus je zou denken, ja. als we het dan over die prijs hebben. Uh, als er veel mogelijkheid is om naartoe te gaan. Dan, dan tempert dat die prijs ook wel een beetje. Maar dat is blijkbaar niet zo. Nee, uh, er is best veel aanbod in de horeca. Te veel aanbod? Ehm. Um... Wilt u het eerlijke antwoord? Ik denk dat als we bijvoorbeeld naar de drankensector kijken... Hè, cafés, maar ook grote discotheken, et cetera... je ziet ook dat die echt onder druk staan. Daar is best veel aanbod. En de vraag is of dat aanbod aantrekkelijk genoeg blijft... en, en, en snel genoeg verandert... om ook aantrekkelijk te blijven voor de jeugd. Um, uh, daar verandert natuurlijk een heleboel. Als we kijken naar de fantastische ontwikkeling... die restaurants doormaken. We hebben heel veel sterren er weer bij gekregen. Uh, daar zitten we heel goed in. Top ondernemerschap zie je daar. Nou ja, dat blijkt volgens mij ook dat die toprestaurants... die doen het allemaal heel goed. Ja, en het lagere maar... segment, zei ik al. De snackbars en de fastfood. Maar wat daar tussenin zit... Dat, nou, dat, dus... dat beeld is best uh, verschillend. Wat je op het ogenblik ziet... en ik weet niet, uh, ja, wij, Ik kijk daar natuurlijk een beetje met een getraind... Oog naar. Als je nou uh, is in de Randstad gaat kijken, het is nog nooit zo extreem geweest. Dan zie je uh, zaken die echt, daar kan je geen stoel krijgen, daar, daar hangen ze met de benen buiten. En een zaak tien meter verderop, daar zit geen mens. Hoe kan dat? Nou, wat je op het ogenblik ziet, en dat is nooit zo extreem geweest, denk ik, als vandaag de dag. Um, de omstandigheden zijn moeilijk. En vandaag de dag zie je echt dat goed ondernemerschap loont. Maar het ondernemerschap wordt ook ultiem op de proef gesteld. En uh, ja, dat maakt dat er... Ja, dat is misschien een beetje raar om te zeggen... maar dat maakt dat er best wat geleden wordt bij, bij uh, bedrijven... Uh, waar wat minder omzet is. Mm. Maar u zei ook, volgens mij vandaag... Van, uh, we moeten zorgen dat de goede mensen overblijven... dat de gelukzoekers dat die, uh, dat die weg... Wat, wie bedoelt u daarmee? Ja, ik heb nog wel wat gezegd vandaag. Hè. Uh -huh. Maar ik... ik um, hoort. Kijk, als het nou zo is... dat je um, vrij veel aanbod hebt... en je hebt een, een, een aantal jaren... en dat is nog niet over... dat dat volume zo laag is... dan kan je niet anders redeneren dan dat daar of een stukje sanering optreedt... of, ik noem het maar eens, dat gebeurt bij de uh, MKB uh, natuurlijk ook nog wel eens... Hè, familiebedrijven, et cetera, dat bedrijven... ik zou bijna willen zeggen in een soort winterslaap gaan. Er is weinig omzet, maar ja, de familie doet het. Niet veel mensen in dienst, et cetera. Daar merken we weinig van. Zie je ook niet in de statistieken terug. Maar dan zie je echt dat uh, kleinere bedrijven het gewoon heel zwaar hebben. Er zijn weinig mensen in Nederland die weten dat uh, het gemiddelde ondernemersloon in Nederland... Hè, waar mensen voor werken, is uh, 25.000 euro. Dat is echt heel erg laag. Mm. En daar werken mensen heel hard voor. Dat kan 60, 70, 80 uur per week zijn. Ja. Nou, wat je, um, wat je ziet is dat um, in zo'n periode dat het zwaar gaat... Uh, daar vallen bedrijven uit en af... En dan moet je wel de goede overlaten. Het is niet anders dan een strenge winter uh, uh, uh, in je tuin. De sterke uh, planten en bomen blijven over... en de zwakkere uh, verdwijnen. Hoe vervelend ook. Maar ja. ook als uh, brancheorganisatie... ik kan de economische realiteit niet veranderen. Ja. Ik kan een crisis niet ombuigen. Uh, uh, uh, heeft dat rookverbod eigenlijk ook nog een rol gespeeld? Ja, het rookverbod heeft een rol gespeeld. Um, dat, dat is zo, maar... Ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen dat het roken wel een achterhaalde discussie is. Mm. Nou ja, is vandaag weer nieuw leven ingeblazen. Ja, rook ingeblazen, misschien. Okay. Uh, ik niet of even meegekregen. Ik heb Clean Air Nederland. Die gaat een zwarte ja. lijst publiceren van horecagelegenheden, waar nog steeds gerookt wordt. Die ja. zetten ze dan op hun site. Wat vind je ja. ervan? Nou, ja, even heel flauw, daar ga ik niet over. Ik bedoel, uh, ja, u, u, u, u maar de ik de wil best wel wat over dat roken zeggen, alhoewel ik er zo min mogelijk over wil zeggen. Laten we uh, zeggen dat het, uh, althans voor mij, het slechtst uh, gemanagde dossier is... wat ik ooit heb meegemaakt in, in mijn carrière. Uh, slecht gemanaged uh, uh, van uh, uh, overheidszijde. de overheid, ja. nee, zeiden. Maar laat ik ook beginnen trouwens bij werkgevers. Wij hebben ook beloftes uh, gedaan. We weten al bijna meer dan tien jaar dat het eraan kwam. Uh, een hele slechte wetgeving met veel te lage straffen. Het is hom nog kuit. Het is een soort... Uh, het is, het, het, niemand kan er wat mee daarnaast weten we ook nog eens een keer dat het nauwelijks gehandhaafd kan worden in de helft, dus... in de helft van de kroegen en de discos wordt gewoon weer gerookt zegt de voedselbare autoriteit die dat moet controleren ik weet niet of dat precies zo is. Ik heb die cijfers niet. Maar ik ben wel een voorstander dat uh, er gehandhaafd wordt. En dat we ons aan de wet houden. Maar er is een, een vervelende situatie ontstaan. Ik denk ook wel dat het langzaam oplost. Hè? Het, het roken. Uh, als je even vooruit kijkt. Een aantal jaren vooruit kijkt. Dan zullen we echt het zonder roken moeten doen. Het is ook niet een op zichzelf staand iets. Het gebeurt over de hele wereld. In heel Europa. En, um, maar er zit ook een stukje op van ondernemers die zich er elke keer maar op beroepen. Laten we nou heel eerlijk zijn. Als je met een businessplan vandaag naar een investeerder of naar een bank gaat... en je zegt, nou, hier heb ik een businessplan, kijk, daar kan je geld mee verdienen. En je zegt, by the way, maar ik ben wel de komende vijf jaar afhankelijk van rokers... ik denk niet dat je een euro ophaalt. Nee. En zo simpel is het. Ja. Het is een niet toekomstbestendig... Concept als je er nog van afhankelijk bent. Nou. Dat, laten we het er niet meer over hebben. Hoe vervelend <laughs> het ook voor een aantal ondernemers is. Um, een van de thema's voor Koninklijke Horeca Nederland is gastvrijheid uh, in de horeca. Uh, waarvan ik eigenlijk altijd dacht dat dat er sowieso wel was. Maar dat, dat blijkt toch uh, iets naïef gedacht. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we hebben u gevraagd om wat muziek mee te nemen. Ja. En u zei onmiddellijk, ik heb een iPod bij me. Er staan geloof ik 40.000 liedjes op. Hè? Nee, nee, nee, niet overdrijven. Oh. Uh, 27.000, maar oh, ik heb aan. er nu 40 even apart gezet. Oké, okay. maar u hebt er eentje uit gekozen en die gaan we laten horen. Waarom? Ja, omdat dat is voor mij horeca, dat is voor mij uh, uh, positief in het leven staan... dat is voor mij een enorme herinnering aan mijn studententijd... waar heel veel studenten op de hotelschool in Maastricht... de beest op hebben uitgehangen, om het zo maar te zeggen. New York, New York. Van die Old Blue Eyes, Frank Sinatra. I hit that note all the time, right in my tushy. These Senator naar New York, New York. Uh, op verzoek van Lodewijk van der Grinten, de directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Hij is vannacht gast in uh, Casa Luna. En dat is omdat de vakbus Horeca de afgelopen dag uh, weer is begonnen. Ik ben toch even benieuwd naar het, uh, dat plaatje, moet u ons even schetsen. Hoe dat dan was tijdens dit nummer en op die hotelschool, in die bar? Nou, dat, dat begon al toen we uh, als uh, eerstejaars binnenkwamen, of nuldejaars... En dat was op de binnenplaats van het kasteel. De hotelschool Maastricht heeft een heel mooi kasteel met een binnenplaats. En dan stond je voor Joker op een tegel. Met allemaal oudere jaars eromheen. En dan hadden ze de, de grote boksen van, van de eerste verdieping naar binnen gericht. Hè, naar de binnenplaats. Ja. En dan knalde dit er echt uit. En dat, nou ja, dat, we zijn gewoon gebrainworst met die muziek. En, en wanneer ik hem ook hoor... Uh, ja, dat geeft een geweldige... Ik heb daar een geweldige tijd gehad, zoals zoveel van die studenten. Dus uh, uh, uh, ja, ik heb, ik heb daar goede herinneringen ja. aan. Nee, want u bent, u bent ook nog in, uh, in Afrika geweest. Daar uh, ja. hebt u ook gewoond. U hebt een ja. tijdje in Saoedi-Arabië gewerkt voor ja. Pizza Hut. Nee, nee, mis. Uh, oh. Ik heb uh, in Saoedi-Arabië gezeten voor, uh, voor Vendex... En dat was een, een, een facilitair bedrijf. Uh, daar zaten we met uh, een, een aantal Nederlandse experts eigenlijk. Dus het klopt niet dat jullie pizza's daar aan de man. Nee, nee, nee te dat, dat had niks met voeding ah. te maken. Uh, pizza Hut was eigenlijk de periode daarna bij Pepsi Cola. Pepsi Cola had ook Pizza Hut. Maar, maar toen was ik al terug uit Saudi-Arabië. Ja, oké. Okay. Oh, ik dacht dat hij heeft die de pizza geholpen maar nee, dat, nee, nee, nee, nee. Dat is niet zo. Het was al gek genoeg. Ja. En, en we zouden het hebben over gastvrijheid. Hè? Ja. Nederlanders denken altijd uh, dat ze heel gastvrij zijn. We denken dat, zeg ik maar even. Ja. Gastvrijheid, op die, laat ik daarmee beginnen. Gastvrijheid is een vak. Um, daar moeten we ook niet te licht over denken. Niet dat ik het allemaal zo zwaar en ingewikkeld wil maken. Maar mensen moeten het leuk vinden om op een aardige manier dienstbaar te zijn. Om iemand het naar de zin te maken. En dat is een vak. Dat betekent dat je mensen nodig hebt... die uh, empathisch zijn... Uh, uh, uh, en, en nogmaals, die niks leuker vinden... en er zijn er een heleboel in de horeca die niks leuker vinden... je moet je voorstellen, zoals jij je hobby hebt hier... met muziek en, en plaatjes draaien... <lacht> zo ook, moet je je voorstellen dat je werk is... daar word je nog voor betaald, ook om het andere naar de zin te maken. Dat is echt heel erg leuk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet altijd zie in Nederland. Ik, bedoel, ik, nee. heb, ik heb wel eens op een terras in Amsterdam gezeten... en dan werd je bijna weggeblaft een je een kop koffie bestelt. Ja, ik zal... Ik, zal uh, ik heb altijd van huis uit geleerd... het kan altijd beter... En dat gaat hier ook op. En um, dat heeft er ook mee te maken omdat de, de, de horeca zo enorm breed is. Hè. Wij, wij hebben het over de horeca, maar wat is dat dan? Van heel groot tot de prachtigste bedrijven... tot grote vijfsterrenhotels, tot kleine uh, uh, uh, bars en cafés... en ze zijn me allemaal even dierbaar... Maar het is natuurlijk een, opgelegd, uh, uh, een opgelegde definitie. De horeca is heel breed en je komt dus ook alles tegen. Van uitermate goed tot, uh, tot absoluut minder. In Amerika is, het echt, uh, is, is dat heel professioneel. Hè? Een serveerster, je zult daar eigenlijk nooit een chagrijnige serveers treffen. Maar als je er wat langer bent, althans dat vind ik wel dan moet het je wel liggen om zo behandeld te worden... want wij vinden het ook als Nederlanders vrij gauw fake. Het is nep, ja. Het is nepperig. Het is het voor is de tips. Voilà. Nou, dat weet ik nog ineens, want ik denk echt wel dat ze het menen. Maar wij zijn daar te nuchter voor. Nederland is toch Calvinistisch, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En uh, dat is ook zo, als een, Ameri een Amerikaan hier komt... dan waardeert hij onze gastvrijheid ook als stug en niet geweldig. En dat is jammer, want we laten daar een kans liggen. Maar het is voor ons wel uh, vaak zeer acceptabel... omdat wij het herkennen als, als, als normaal. Ja. Maar ik vind ook professioneel dat we daar... dat we in zijn algemeenheid dat beter kunnen. Want die gasvrije, dat is iets waar Koninklijke Horeca... al, al veel langer op hamert eigenlijk. Uh, vorig jaar is er een boekje uitgekomen... Er staan allemaal uh, uh, uh, uh, uh, hotshots in uit de horeca. Uh, ja. Therese Boer zag ik erin ja. staan. Nou, die, die, die, die heeft daar echt een vak van gemaakt. <coughs> ja. uh, gastvrouw zijn bij de libreien. Uh, ja. uh, de, de directeur van de Hilton staat erin. Maar er staat ook een top 10 in van. Uh, de, de top 10 van gastvrijheid. En als ik die dan zie en, en ik lees dat, dan denk ik: ja, dat is toch heel normaal? Als jij een café of een kroeg begint, dan moet, je dit, moet dit gewoon bij je in je basispakket zitten. Ja, natuurlijk. Kijk je gasten Dit... aan, begroet je gasten, ja. help, help je ja. gasten snel... wees vriendelijk en beleefd. Begrijp wat de gast bedoelt. Ja. Dat zijn de eerste vijf. Veel ingewikkelder kan je het niet maken. En toch, omdat op een authentieke manier, echt van binnenuit... want wij, je voelt als mens of het nepperig is... of dat iemand dat met plezier doet. En let wel, hè. het is een zwaar vak. Hè. Het is over het algemeen... Uh, een, een zwaar vak, je moet veel lopen... je maakt uh, vaak toch uh, lange uren. Um, um, klanten gedragen is uh, niet altijd uh, als ja, koning. Ja, en, en het is ook vandaag de dag niet altijd een feest. Niet alle uh, uh, uh, gasten, hè? we praten niet over klanten... Uh, zijn altijd even uh, uh, plezierig. Dus er, er, er komt best wat bij kijken. Maar nogmaals, onder, ik, ik weet het ook... Uh, omdat ik het in Maastricht met veel studenten heb mogen... Uh, uitleggen. Uh, het is een vak en je moet er echt je best voor doen. Het is niet, ook niet iedereen gegund om het te kunnen. Maar het wordt op die hotelschool dus ook wel uh, aangestipt. Heel duidelijk. Van, dit is eigenlijk misschien wel, even, misschien wel het belangrijkste wat, wat je mee moet brengen. Ja, en dan zitten we in, in een luxe situatie bij uh, hotelscholen. Omdat we kunnen selecteren. Dat is heel erg uh, uh, plezierig. Maar... Even over die hotelschool. Ik heb dat vier jaar gedaan. Dat was een fantastische tijd. Het is fantastisch om vandaag de dag met studenten te werken. En wat het leuke van horeca is en van gastvrijheid... is: het is een prachtige metafoor om talent te ontwikkelen. Dus je moet je voorstellen... Je hebt goed opgeleide, middelbare school komen ze vanaf uh, uh, vaak uh, uh, gamma- of beta-achtige kwaliteit. En ook nog eens een keer, want daar selecteren we ze op... dat ze uh, met empathie leuk vinden, uh, communicatief sterk zijn. En dan is de horeca is een fantastisch vakgebied om talent te ontwikkelen. Ja. Maar Je goed... ziet ze ook overal over de hele wereld... Bij allerlei soorten bedrijven, mm. niet alleen in de horeca, uh, uh, kom je ze tegen. Maar goed, in, in de meeste cafés daar staat niet iemand van, van de hotelschool achter de bar over het algemeen. Dat zijn uh, ja, studenten uh, en... en dat is nou precies waar, waar laten we zeggen, wij met z'n allen heel veel mee te maken krijgen. Jawel, maar ik zou ze toch de kost niet willen geven... van steeds ook beter opgeleide mensen... die het heel leuk vinden om dat soort bedrijven te hebben. En het ook vaak goed doen. Ik, ik zeg niet dat altijd opleiding en succes één uh, op één is. Maar um, um, je ziet wel dat de gemiddelde leeftijd in de horeca... Uh, ook echt uh, omhoog gaat. De professionaliteit neemt ook toe... Um, maar dat praten. is ook iets van die ondernemers. Volgens mij is dat ook de les in dit boekje. Uh, dat, je, dat je je mensen ook... Uh, daar, hè, stel, je hebt een eetcafé. Dat je in, ja. in ieder geval je, degene die daar het boel uitserveert... vertelt wat, wat het dagmenu is en, en waar dat een beetje uit bestaat. Want... want dat is toch ook wel eens iets wat mensen dan totaal nou, niet weten... of geen oog hebben voor de situatie. Van, die mensen zitten al de hele tijd te wachten om af te rekenen. Ik noem maar wat. Nee, nee maar dat, dat, dat klopt. Hè? Dus, dus het, het is niet zomaar even iets wat je doet. Aan de andere kant, um, het, het gaat er eigenlijk nog veel meer om... dat je een feilloos gevoel hebt om aan te voelen wat bepaalde gasten wensen. Je noemt even het voorbeeld. Omdat er, daar zat ik aan te denken toen je het voorbeeld noemde. Het kan buitengewoon irritant zijn dat als je met mensen aan tafel zit... dat er goed bedoeld iemand aan je tafel komt... en die komt dan vertellen wat je op je bord hebt liggen... terwijl je in een goed gesprek zit. Dus we slaan ook door in dat soort dingen. Een echte goede gastvrouw, gastheer... die weet feilloos in te schatten naar de eerste contacten die je gehad hebt... wat jij nou uh, fijn vindt. En, en dat zijn artiesten. Dat zijn mensen die op een fantastische, creatieve manier en dat jij een fantastische beleving dus hebt. Want het, de aandacht gaat heel vaak uit naar de kok, hè? zeker bij toprestaurants. Ja. Maar uh, u zegt eigenlijk van de, die gastheer of gastvrouw... daar moeten ze eens een keer aandacht voor komen. Um, het is wel veranderd in de tijd. Vroeger, uh, en dan praat ik echt over uh, uh, uh, 25, 30 jaar terug... Dan was je uh, voer. We, we praten klassiek over de witte en de zwarte brigade. Ja. De witte brigade waren de koks en de zwarte brigade. Maar eigenlijk, de zwarte brigade, de, de, de restaurateurs, uh, dat waren de mannen. Uh, en, en de koks, ja, die stonden achter een blinde muur, stonden ze te koken. Dat is heel, heel interessant. Dat is in 30 jaar volledig veranderd. Um, uh, koks tegenwoordig zijn, zijn. Dat zijn de artiesten. Die, die uh, laten hun vak zien. Open keukens zijn ja. er gekomen. Uh, ze zijn helemaal naar voren gekomen. Een enorm show-element gekomen. Um, um, uh, uh, ook de koks de op vandaag de dag op TV. zijn goede communicatieve mensen. Ja. De mensen die vroeger de horeca in gingen en die niet communicatief werden, waren dat waren de cox. Nou, je ziet er een enorme. We, we moeten daar ook, hè, als je kijkt naar professionaliteit, er is een heleboel gebeurd hè, in de laatste jaren. We moeten ook niet altijd. Er wordt ook nog wel eens gezeurd dat het allemaal niet goed genoeg is. <laughs> um, um, ik vind dat dat nogal meevalt. Ja. Nog iets anders hebben. we dat dat gastheerschap, gastvrouwschap. Um, heb je ook nog te maken met, met fatsoen en morele verantwoordelijkheid? Ik bedoel, dat is ook een thema van nu. Ja. Uh, schenk je iemand nog steeds als die al teut aan de bar zit? Je had het over de trends, uh, even uh, nog voor de muziek. En uh, een van de trends is, dat zei ik, moeder aarde, eerlijke producten, et cetera. Maar een andere trend, en dat ondersteunen we van harte... Uh, en daar zijn we ook heel actief mee als Koninklijke Nederland... als brancheorganisatie, dat is inderdaad... en ik gebruik graag het woord fatsoen. Want iedereen gebruikt zoveel je verantwoordelijkheid nemen... en maatschappelijk verantwoord en betrokken. en Nee, ik heb het over fatsoen. Ik vind, en dat vinden vele leden, godzijdank, met mij... Um, dat de horeca een veilige plek moet zijn. Het moet niet zo zijn als ouders dat je denkt... God, zal ik mijn dochter nou naartoe sturen? En, en wordt er dan te veel gedronken? En, en oh, is er onrust op straat, et cetera. We doen ongelooflijk veel vandaag de dag... om duidelijk te maken dat verantwoordelijkheid nemen... of het nou gaat over voeding, goede voeding... Uh, uh, verantwoordelijkheid nemen bij alcohol schenken... Um, uh, onrust op straat. Hè. We werken heel veel samen met politie en openbaar ministerie... om veilige uitgaansgebieden te hebben... en daar samen verantwoordelijk voor te zijn. Er gebeurt heel veel op dat gebied. En ik vind dat er ook nog een hoop moet gebeuren. We weten steeds meer hoe schadelijk het is... bij te veel drinken op jonge leeftijd. Nou. Een deel van dat probleem ligt niet in de horeca. En dat zeg ik niet om het af te schuiven. Want we snappen allemaal heel goed dat de horeca... een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Maar 80% komt via de supermarkt. Er wordt thuis heel veel gedronken, met name op jonge leeftijd. Maar ik vind dat mensen die naar de horeca gaan... of ouders die hun kinderen naar de horeca moeten gaan, laten gaan... die moeten een soort zekerheid krijgen dat we het daar goed doen... En ik, ik zeg er gelijk bij, in de meeste gevallen gebeurt dat. En, en daar waar het niet gebeurt, daar moeten we met fatsoen optreden. En daar ben ik streng in. Als er dan toch een soort sanering is door bijvoorbeeld deze periode... Hè, dat het economisch uh, slechter gaat... dan ben ik er een erg, goed, een erg groot voorstander van... dat de fatsoenlijke, professionele, kwalitatief goede ondernemers overleven... en dat zij die er een janboel van maken en die die verantwoordelijkheid niet voelen... Mm -hmm. Uh, uh, dat, dat, dat daar veel harder wordt opgetrokken. Ja. Wij zijn voor handhaving ja. van de wet in dat maar soort Maar we weten natuurlijk niet wie dat zijn. Wie is er wel verantwoordelijk en wie niet? Hoe houdt u dat in, in de gaten voor ons? Nee, maar uh, net zo goed als dat u te hard rijdt... Uh, uh, meerdere keren of met te veel drank achter het zuur gaat zitten... dan wordt u toch ook aangehouden, bekeurd, oh. et cetera. Dus laten we... Um, uh, het, het gaat mij uh, erom dat daar waar mogelijk we samen optreden... als het gaat over controles en dat soort zaken... Er is trouwens uitstekend overleg tussen de overheid en, en uh, de horeca op meerdere gebieden. Maar ik vind dat we daar uh, uh, uh, geen misverstand over moeten laten bestaan. Maar... De horeca moet een fatsoenlijke, en dat is die in de meeste gevallen... maar als het niet zo is, een fatsoenlijke branche zijn met professionals nou. aan het roeren. N Nog één ander thema, dat hebben we aan het begin ook aangekondigd. Ja. Sociale media en innovatie. <kwijm>. Uh, ja. U twittert zelf ook, hè, zag ik. Ja, ik twitter ook. Hè. Ik zag de laatste zo straks van een uur of vijf, zes geleden... maar dat is, denk ik toch voor het diner, eh, dacht ik. Zou zomaar kunnen. Ik dacht misschien, kunt u even een, een, een tweet de wereld insturen... dat het, het gastheerschap hier in Casaluna nou, werkelijk voortreffelijk is... en dat menig horeca-ondernemer daar een uh, voorbeeld aan kan nemen. Kijk, het leuke is, als je over je eigen uh, situatie moet praten... ben je al gauw een stuk milder. is gekker. <lacht> ik heb het mij nog verweten. Nee, nee, nee. nee, ik, nee ik, het verwezen. is geweldig hier. Ik bedoel, het is toch jammer <lacht> dat er ook geen beeld bij is. Ik zit hier heerlijk aan een glas <lacht> rode wijn. We nee, hebben nog even over die sociale media. Want ja. dat is echt een punt van u. En u vindt dat ook leuk. Ja. Um, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, moet dat, hoe moeten die horecaondernemers daar aan de Ik zal je vertellen wat ik daar nou zo leuk aan vind. Ehm... Um, ik denk... Kijk, het is niet zo dat als je morgen gaat twitteren als ondernemer... dat ineens uh, de hele wereld er anders uitziet. Dat is flauwekul. Wat wel zo is, is... en zo gebruik ik het eigenlijk ook... dat ik vind dat je... Uh, bij moet blijven. Er, er is we hebben het niet alleen als je goed wil ondernemen in de toekomst... moet je niet alleen fatsoenlijk en professioneel zijn... maar je moet ook heel goed innovatie snappen. En dat betekent innovatie op product. Dat betekent innovatie over de vervaging van de markt. Hè. Dat, dat, dat, er is br branchevervaging eh, treedt op. Mm -hmm. dat, dat moet je maar niet willen. Zo, zo ontwikkelt zich dat. Maar er is ook heel veel technische innovatie. Um, daar is ICT, websites, hmm. maar ook Twitter en Facebook ja, maar, maar, zei, zijn daar heb, voorbeelden ik van. Ik heb een kroeg in Utrecht, ja. maar wat, wat, wat, kan ik dan met dat, wat kan ik dan met Twitter? Nou, zal ik een eenvoudig voorbeeld noemen. En um, dat wordt alleen maar steeds meer en meer en meer. Um, op uh, oudjaarsavond uh, uh, of middag... Uh, uh, deed ik een simpel Twittertje. Ik weet nog niet zeker waar ik vanavond ben... Zijn er nog, uh, uh, zijn er nog uh, uh, leuke ideeën? En ik kreeg in uh, zeer korte tijd uitnodigingen... Uh, om uh, uh, naar het Amstel te komen. Het ankertje, ik weet het nog uit mijn hoofd... het ankertje in, Eind, in Enkhuizen. Die zei, wij hebben een avond met Oud-Hollandse spelletjes... Van de Valk in Amersfoort had het over een dansant... Uh, uh, Waar bent u, nou, u uiteindelijk nou, heen gegaan? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, op een gegeven moment... ik had te veel gedronken om <laughs> nog achter het stuur te gaan zitten. Dus ik ben uiteindelijk thuis gebleven. Het was thuis, heel gezellig. Thuis is ook gezellig. Nee, nee, maar, maar nee, ik bedoelde alleen maar te zeggen... Ja. Um, nou, dit, is, dit klinkt dan grappig, hè? Maar uh -huh. het, het gaat natuurlijk gebeuren. Uh -huh. um, um, ja, maar ik vraag het ook, want kijk, ik, ik, ik heb heel veel vrienden ook omheen die zeggen, ik heb zoveel vrienden op hives... en dan zeg ik altijd, voor de grap ook, en dat is ook echt zo... Ja. Ja altijd naar het café om mijn vrienden te ontmoeten ja, ja dus ik zou zeggen van die kroeg zeg maar is dan nou juist een plek waar maar je even niet juist je, met die je moet je erop zien moeten. in plaats van het is gewoon een nieuw een nieuw medium het is een een nieuwe marketing tool dat, is, het wel, vooral. dat is een rot woord maar het, het is een nieuwe manier om ook iets toe te voegen aan de relatie die je wil opbouwen. En we kunnen wel met z'n allen zeggen... Dat we, uh, uh, dat we alleen maar oogcontact moeten hebben... maar we hebben anderhalf miljoen mensen... die via uh, allerlei uh, uh, datingsites uh, hopen elkaar tegen te komen. Ik bedoel, we zijn rijk, maar op een aantal gebieden ook heel erg arm. En elke manier om die dat contact tot stand te brengen, dat is natuurlijk het mooie van de horeca. Ik bedoel, het kan moeilijk zijn, het kan uh, uh, een lastige periode zijn... maar er is nergens een plaats in de wereld waar de notaris naast uh, de bouwvakker zit... naast de, de onderwijzer, mm -hmm. waar je binnen kan komen zonder dat je het gepland hebt... en waar je met vriendschap naar buiten gaat. Dus het, het fysiek ontmoeten helemaal eens, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, maar de wegen daar naartoe kunnen ook prima ondersteund worden met innovatieve technische uh, ondersteuning. Uit een van die persberichten die u vandaag naar buiten gestuurd is, daar blijkt dat 90% van de horecaondernemers dit jaar wil investeren in vernieuwingen. Ja. Uh, en sommigen zelfs wel tot aan 100.000 euro aan toe. Dat is een behoorlijk bedrag. Ik, ik vraag me dan wel af, als ik dat vergelijk met die cijfers die we in het begin hebben genoemd, waar dat dan allemaal vandaan moet komen, goed. Ja. Uh, waar, waar kunnen ze dat dan in doen? Wat, waar, wat, wat, wat zijn dan vernieuwingen? Um, la, laat ik een, een, een beetje proberen een beetje aansprekend voorbeeld te nemen. We hebben vandaag de dag uh, een mooie discotheek. Ja? Nou, waarschijnlijk, ik ben dan iets ouder, schat ik zomaar in. Maar ik ging vroeger, en ik denk jij ook nog wel hoor... Uh, zo oud is die, dames en heren. Uh, <lacht> wij gingen vroeger naar, de, naar een café, naar een discotheek... en of het nou de ene avond gezellig was of het, het weekend daarna... wij gingen gewoon naar vaste plekken. Ja. Uh, na uh, de introductie van de OV-jaarkaart... -ja uh, uh, de ontwikkeling die de jeugd vandaag de dag uh, meemaakt... die zijn helemaal niet meer loyaal zoals wij dat waren. Um, die kunnen de ene keer naar de ene plaats gaan... dan reizen ze rustig 100 kilometer om naar een ander concert te gaan... of wat, Nou. Dus um, als je niet meer begrijpt vandaag de dag... welke muziek in is, uh, wat dat vluchtige gedrag... waar dat vandaan komt, hoe je uh, kinderen uh, uh, uh, en, en studenten bindt... Met een paar boxen en een, groot... een draaitafel kom je er ook niet nee, meer. Nee nee, dan, nee, nee, nee. Dus het, het spelletje is veel leuker geworden. Het is veel spannender geworden. Maar het is niet meer uh, achteroverleunen, de deur open doen... en denken dat je zaak volloopt. En um, ik, ik vraag me al dertig jaar af, als ik ondernemers tegenkom... Welke Welke doen het nou wel en welke doen het nou niet? Nou, ik, ik ben tot de conclusie gekomen... dat je kan als goede ondernemer kan je pech hebben... maar succes is geen toeval. Dat zijn altijd mensen waar het half vol is... die innovatief zijn, die benchmarken... die goed zijn in reken- en cijferwerk... Um, en die uh, heel veel energie stoppen om te snappen wat nou die gast eigenlijk wil. Dus wow. niet aanbod gestuurd, vraag gestuurd. En ook in die vraagsturing kan je sociale media fantastisch inzetten ja. vandaag de dag. Ja. U gaat zo die Twitter versturen, uh, stel ik voor, uh, want uh, we zitten alweer aan het eind van dat gesprek. En u, de komende dag een drukke dag, want dan uh, moet u op dat jaarcongres aan de gang... Uh, van de Koninklijke Horeca Nederland. Dus een kort nachtje... Het is zoals de horeca is, het is nooit saai. Goed, dank voor het uh, gesprek. Uh, als u meer wilt weten over de directeur van Koninklijke Horeca Nederland... Lodewijk van der Grind heet hij... dan kunt u ook terecht op onze site www.kazaluna.ncv.nl. U kunt zich daar aanmelden ook voor de nieuwsbrief. En daarin staat ook alles over de gasten die nog allemaal langskomen. En straks na ene praat ik graag met u verder over uw horecaherinneringen. goede en slechte ervaringen in de horeca, onbeschoft personeel... of juist heel gasvrij over uw eerste biertje. Sterke verhalen, kortom. Ze zijn welkom op 0800... 1121. Nu mag ook mailen naar casaluna@ncv.nl. Wij van de NCV melden ons na ene dus weer. En nu is de VPRO. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen. Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk Radio Radio Bergijk Radio Berg Radio Berg Het Radiostation voor Ergijk Radio Uw gastheer Sporenberg. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom. Het weekend zit er weer op. Uh, ik hoop dat u het ook leuk hebt gehad, net zoals wij. Althans, uh, voor zover we er nog iets, iets van ons herinneren. Uh, vandaag, uh, ik moet het snel doen, want we zitten stamvol. Uh, we hebben vandaag een, een soort centraal thema, eigenlijk, als ik het uh, zo mag samenvatten. Dat is namelijk de vogel. En uh, de vogel uh, komt uh, zowel in het sportnieuws als in de muziek... als in de reportage van Peer van Eersel uh, Ruimschoots aan bod. Dus we beginnen nu meteen, Rob Zerke, met sportnieuws... waarin de vogel centraal staat. Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport. Dames eh, en heren, uh, tijd voor uh, sportbericht. En het gaat natuurlijk over de uitslagen van uh, de vogelvereniging De Goudvink. En uh, die zijn bekend geworden en daardoor kunnen wij nu... de heer Karel Burgmans als clubkampioen van vogelvereniging De Goudvink feliciteren. Want hij kweekte de Goudvink van dit seizoen. Die door de keursmeesters werd beloond met maar liefst 93 punten... Iedereen was het erover eens dat dit de mooiste vogel van deze tentoonstelling was... ondanks de grote kwaliteit die ook in andere hoofdgroepen gebracht werd. Nou, dan gaan we even de lijst van kampioenen... van Vogelvereniging de Goudvink opnoemen. Dus algemeen kampioen is dus met kooi nummer 187... de heer K. Burgmans met 93 punten. Dan de kampioen Stamkanaris, dat is de heer K. Burgmans... kooi nummer 11 tot en met 14 met 366 punten. Kampioen hoofdgroep 7 is de heer K. Burgmans... met kooi nummer 5 en 91 punten... Kampioen hoofdgroep 8 is de heer even kijken, K Burgmans met kooienummer nummer 11 en 91 punten. Kampioen hoofdgroep 9 is de heer K Burgmans met 56 uh, kooienummer nummer en 92 punten. De kampioen hoofdgroep 10 11 is de heer K Burgmans met 61 als kooi-nummer en 90 punten. Kampioenhoofdgroep 51-52 is geworden dit jaar K. Burgmans... met 121 als kooi-nummer en 91 punten. Kampioen hoofdgroep 59-60 is geworden K. Burgmans... 148 kooi-nummer, 91 punten. En dan de tweede prijswinnaars, dat zijn voor de stamkanaries... de heer K. Burgmans, kooi-nummer 5 tot en met 8, 365 punten... Hoofdgroep 8 is de tweede prijs gewonnen door de heer K. Burgmans. Koin nummer 31, 91 punten. En tot slot, hoofdgroep 84, 85, 86, 87 en 90... is geworden dit jaar niemand minder dan K. Burgmans... met koin nummer 234 en 91 punten. In de jury zaten uh, K. Burgmans, F. Burgmans... C. Burgmans, H. Burgmans, S. Burgmans, P. Burgmans... En T. Burgmans. Nou, het is een uh, groot succes geworden. En nogmaals, wij feliciteren dus de heer... Even kijken, wie was het nou? Oh ja, K. Burgmans. Met uh, de gewonnen prijzen. Tot zover het sportbericht. En, dames en heren, we gaan door met de vogels. En dat doen we nu. Uh, en ik hoop dat Tedje daar uh, goed aan gedacht heeft... Uh, met een uh, vogelmuziekje uh, verder. Tetja, heb jij inderdaad uh, vogelmuziek kunnen vinden? Dames en heren, we gaan uh, luisteren naar een reportage die uh, Peer gemaakt heeft. Peer is, uh, dat weten we wel, ook uit het verleden erg geïnteresseerd in uh, de vogels in en om uh, Berghijk. Hij is al eens een keer naar nachtuilen op zoek geweest. En uh, vandaag uh, heeft hij een uh, ontmoeting gehad met een, uh, een, or, een ornitoloog. Ja, nou dan zie ik het goed. En dat is eigenlijk een uh, heel moeilijk woord voor uh, ja, iemand die wel iets van vogels weet. En... Uh, Peer is met hem op een reportage geweest, midden in de nacht. En we gaan daar nu naar luisteren. Tijdje, start, uh, start de reportage maar. Ik loop hier... Uh... In de bossen tussen Bergeik en Eersel. En ik loop hier achter iemand aan. Ik uh, haal hem even in. En het is uh, Ronnie van den Burgt. Uh, Ronnie, wat, wat, wat zijn wij hier aan het doen? Waar, waar zoeken wij naar? Uh, wat, wat, wat wij doen, wij maken een uh, wandeling nu. En uh, als wij geluk hebben, uh, kunnen wij getuigen zijn uh, uh, met onze oren van een, van, een, van een groot fenomeen. En dat is het snorren van, van de nachtzwaluw snorren van een nachtzwaluw. Uh, ja. eer, eer, even bij het begin beginnen. De, de gewone huistuin- en keukenzwaluw kennen wij. Wat is nou zo specifiek aan een nachtzwaluw? De, de, de nachtzwaluw uh, is de, de Caprimulcus europacus. Uh, in de volksmond de geitenmelker genoemd. Ach. En dat is, dat is een speciaal soort zwaluw wat, wat, wat, wat s'nachts tot, tot grote activiteit komt. En uh, in groepen. Ze, ze, ze bewegen zich in groepen en, en, en klepperen dan. Met, met de vleugels. Als, als we geluk hebben, hoor. Dat, dat gebeurt niet altijd. En dat klepperen, dat wordt het snorren genaamd? Dat is snorren. Het is een soort snorrend geluid. Het is niet een niet, niet, niet klepperen, maar, maar het is een snorrend geluid. Een snorrend geluid? En waarom heet het nou de geitenmelker? De, de, de geitenmelker. Het, is, het, het, het, het, het heet de geitenmelker. Omdat dat snorrende geluid. Uh, uh, voor het eerst is ontdekt door een geitenmelker. Hier Ach. in zijn Een geitenmelker. Die, die heeft dat snorrende geluid en, en, en, en, en die heeft het ook zo getraceerd... dat hij die, dat die zegt, het zijn, het zijn de Wat Want ze wisten niet wat het geluid was. Het was een snorrend geluid, waar ze ook nog een hekserij... en paranormale verschijnselen brachten. Maar er was hier een, een geitenmelker, voor, voor, voor wie ik de naam niet meer weet, in, in 1865 is dat geweest. Ach, en die heeft dat getraceerd. En, en dat was een tijd waarin natuurlijk veel paranormale verschijnselen... hekserij en, en, en dat soort dingen. En, en, en Ach, je die... wordt dat wel een beetje gries, griezelig, vind ik. Het is... Ja, het, is, het is wel een beetje griezelig geluid. Het is echt een natuurgeluid. Hè. Maar het, het was donker echt... en die geitenmelker die zat daar in het donker ergens geiten te melken en die hoorde toen een snorrend geluid. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, dat is in het donker niet. Overdag was hij de geitenmelker. Hè. En overdag de, de, maar melk... overdag snorren ze ook? die de, de geiten? Nee, nee alleen s'nachts. Het we, we, we leed aan slapeloosheid. Ach, het wordt steeds interessanter. Er was dus een geitenmelker uit 1865 die last had van slapeloosheid. Van slapeloosheid. En, en die, die ging dan s'nachts eruit en die hoorde dat snorrende geluid. En, en daar werd hem dan, dan, dan verteld, ook, ook van, vanwege de kerk... dat hij s'nachts zich niet in het bos moet begeven... omdat dat snorrende geluid van, van overvliegende heksen werd, werd vermoed. Ach, maar het was een hele nuchtere man, die, die geitenmelker. En die zei, dat is niks, dat moet, dat, moet, dat moet terug te sporen zijn... Dus is tegen het advies van de pastoor toch het bos ingegaan? Nee, hij, is het bo hij is toch het bos ingegaan, ja. Hij heeft het, hij heeft het. En maar hoe is hij dan, omdat het zo stikdonker is? Het is hier, ik zie geen hand voor ogen. Hoe is hij dan erachter gekomen Ach, waar dat geluid vandaan nou, kwam? Wat, wat, wat duidelijk was voor iedereen, was dat het geluid hoog zat. Het was een overvliegend geluid. We was ze een heksel op deze besteden overvliegen. Wat voor andere de demonen die door de lucht vliegen. Nee, nee. En toen is hij met een, met een, met een, met een soort net, heeft hij, heeft hij, heeft hij gemaakt, op een, op, op een punt van een stok. En hij is in de hoogste boom van dat bos gekomen, allemaal snachts. Allemaal snachts en, en eigenlijk illegaal. Tegen de, de, de kerk was er weet kijken. van. De kerk had er weet van dat hij, hij snachts vanwege die slaaploos in het bos ging. Hij had het hem verboden. Hij mocht, hij, mocht ja, hij, mocht, hij mocht niet. Hij mocht echt niet. Hij mocht echt niet. Hij heeft het toch maar, gedaan? Ja, omdat om dat, dat, dat, dat, dat, dat bijgeloof zo, zo, zo gelding maakte. Hè? Dat mensen daardoor echt straffen kregen. Door dat bijgeloof. Hij zat er al eens helemaal geen bijgeloof. Maar hij ging, hij, hij ging met zijn stok en zijn net in een boom... En ja, het was een bepaalde plek waar dat geluid, dat snorende kruid ik kroop in die boom met een soort van net, zeg maar een, soort, een soort schepnet, wat, wat je niet, de, de, de, de, de vissers in die tijd ook al hadden. He, maar, maar, maar meer gebouwd dan op, op het vangen van iets wat vliegt en niet, niet op iets wat zwemt. Een soort vogelaars? net zo, zo, vogelaarsnet. Ja. En, en daar is hij natuurlijk met gevaar voor eigen leven in, in het donker, want er mocht weer licht bij natuurlijk. Hij werd in de gaten gehouden. Hij werd de kerk in de gaten gehouden. Hij is in die boom geklommen tot, tot helemaal bovenin. Die geitenmelker, De geitenmelker, De geitenmelker waar de vogel naar de, gaten, ja, waar de hij het is. Hij en hij heeft vijf van die, van die nachtsvaruur gevangen. Vijf nog wel. Ja, ja, vijf, vijf. Dus hij hoorde het snorren, hij deed een zwaai met zijn net... Ja, ja. En toen, en toen heeft hij in de kerk. Hè, in, in de kerk, daar hebben ze het helemaal donker gemaakt. Helemaal donker gemaakt. En de, de, toen heeft hij de, de, de, het bewijs geleverd. Ach, dus het de bewijs mens... geleverd. En hij erachter in de kerk staan. En de, de, de, de hele kleris was aanwezig ook. En, en, en de hoog, hoogwaardigheidsbekleders hè, van dat dan officieel. He? Heeft hij die zwaardu staan in die kerk laten vliegen? Toen hoorden ze dat snorren. En dat snorrende geluid hoorden ze toen. En toen had hij bewezen dat het helemaal niet paranormaal... maar een, een, een natuurgeruid. En dat het dus geen heksen of demonen... Nee, helemaal, niks, helemaal niks. Het is een klein beest. Het, het, het is het, het beest wat, er, wat toen ook de geit en elkaar is genoemd. De nacht zwaar, de, de, de, de, de, de, Zoals ik al zei, de caprimogische europagis. Ja, dat laatste, dat begrijp ik niet. Maar dat, dat, dat, dat, is het, dat het dus een fantastisch verhaal is wat, wat, van een, eigenlijk een held. Die geitenmelker was eigenlijk een held die tegen de kerk inging... Ja, dat om het, het bijgeloof een, te ja. bestrijden. Het bijgeloof is, is, is vreselijk bestreden, dorp. Maar en... terwijl wij nu in Bergijk nog steeds geloven... in het bestaan van heksen en demonen. We zijn er zelfs van overtuigd dat die s'nachts door de bossen vliegen. Ja, en daarom heb ik ook een, een, een beetje uh, uh, dit op mij genomen. Het, ik kom eigenlijk uit, uit Sliedrecht. Maar ik ben hier door uh, staatsbosbeheer, uh, beheerseenheid uh, De Kempen... Uh, gevraagd om deze rondleiding te doen. Ook omdat er, uh, ja... ja het, het is namelijk heel zeldzaam, hè? Het zijn echte weersomstandigheden. En het, het is een beetje, je moet, je, ja... Je betaalt één euro. U ook, hè? Dat hebben we u ook gevraagd. Nou, dit is natuurlijk zullen... voor de radio, dus ik... Ik kan me niet voorstellen dat u aan mij vraagt om hier toch 1 euro... Ja, doe het toch, te Dat doen we toch. Dat komt te, te, te, ten goede van het doel. En, en, en, He? Nou, nee, tot hiertoe vond ik het een heel erg interessant verhaal. Maar ik ga toch echt als radioman geen 1 euro betalen... om, om uw radiocentra uh, nou, te gunnen op onze Radio Bergijk. Dat is toch even de omdraaiing. Uh, ja, dus ik zei, dat ze, dat, uh, daar, daar, laten we dat nou, maar niet gaan doen. Nou ja, maar wij, dat moet eigenlijk wel. Ja, maar ik doe het niet. Ja, maar als, als, als, als, als, als u geen, geen, geen, geen, geen euro betaalt, dan, dan kunnen we... Dit, dit is niet voor, voor niks. Nou, je krijgt hem niet... Uh, we stoppen de reportage. Ik zou zeggen, de Ronnie van de Burg, Heel erg su veel succes met je nachtwandelingen... en met het opdissen van je fantastische verhalen. Maar ik trap er niet meer in. Terug naar jou, tekje. Dit was Peer van Eerstel met uh, Ronnie van den Burg en dames en heren. Trap er niet in. Het snorren van een nachtzwaluw die genaamd is naar een geitemelker uit 1865. Ik bedoel, uh, zo ken ik er ook nog wel een paar. Dat was uh, de reportage zoals uh, gemaakt door Peer. Afgelopen nacht. Vogels dus. En ik moet zeggen... dat Peer uh, deze reportage nou eens een keer... op een goede, kordate manier heeft afgesloten. Want het kan natuurlijk voorkomen dat, uh, dat je tijdens een reportage... iemand hebt die begint te zwatelen. En uh, ja, dan moet je op een gegeven moment die knoppen dichtdraaien... En dat is misschien, in het begin van je carrière is dat moeilijk... want je wil beleefd zijn en al dat soort dingen. En, uh, maar nu heeft Peer dus gewoon dat goed gedaan. Daar moet ik echt even zeggen. Daar moet ik echt even een complimentje voor maken. Peer van Eersel. Goed. Uh, dames en heren, dat... Uh, besluit eigenlijk deze vogel-uitzending. Uh, we gaan daar niet al te vaak mee doen. Maar... Uh, ja, het was nou eenmaal een idee, dus we hebben het uh, toch gedaan. En uh, ik wilde heel graag zeggen tegen alle zieke bergrijkenaren... Word uh, nou toch eens beter. En voor alle gezonde berg bergrijkenaren, kop op en sla die vleugels uit.